7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen die verdacht worden van fraude met kinderopvangtoeslag krijgen meer lucht. De gezinnen hoeven van staatssecretaris Nel voorlopig niet meer bang te zijn voor loonbeslag of dwanginvordering. Ook komen gezinnen nu in aanmerking voor een betalingsregeling omdat toch maar de vraag is of er wel in alle gevallen moedwillig is gefraudeerd zoals de belastingdienst denkt. Uit de recycling van afvalstoffen valt meer milieuwinst te halen, zegt het Centraal Planbureau. Nu verdwijnt veel plastic afval naar het buitenland, waar het waarschijnlijk wordt gedumpt. Dat kan worden tegengegaan door de export van plastic te verbieden of te belasten, staat in het rapport van het CPB. Recycling kan ook meer opleveren als de inzameling zorgvuldiger gebeurt. Nu kunnen met name textiel en papier vaak niet worden hergebruikt omdat het nat of vies is geworden... of omdat er te veel ander afval tussen zit. Turkije zegt dat de zus van de gedode IS-leider Bagdadi is opgepakt. Dat zou zijn gebeurd door Turkse troepen in de stad Azaz in het noorden van Syrië. Volgens de Turken beschikt de 65-jarige zus van Bagdadi over een goudmijn aan kennis over terreurbeweging Islamitische Staat. De zus heeft volgens de Turkse autoriteiten zelf ook banden met IS. Ook haar echtgenoot en schoondochter zijn opgepakt. Baghdadi kwam anderhalve week geleden om bij een Amerikaanse militaire operatie in Noordwest-Syrië. In de Verenigde Staten is een man opgepakt die een aanslag wilde plegen. De man uit de staat Colorado zou van plan zijn geweest... een bomaanslag te plegen op een synagoge in de stad Pueblo, ten zuiden van Denver. De man van 24 werd afgelopen weekend aangehouden... toen hij 14 dynamietstaven en twee pijpbommen aannam van undercover FBI-agenten... en wordt verdacht van het beramen van binnenlands terrorisme. Daarvoor kan hij 20 jaar cel krijgen. Het weer, veel bewolking, hier en daar wat regen... in de loop van de middag van het noorden uit meer regen... en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A7 Den Oeverzaandam tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord heb je een kwartier vertraging. Op de A22 Beverwijk Velsen bij Beverwijk bijna 10 minuten vertraging. En 247 Hoorn richting Amsterdam tussen Monnikerdam en Broek in Waterland 5 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 These days, she says, I feel my life just like a river running through the air of the cat.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 There's no regret. Once.